Noordoosten noordoosten van Burma, tienduizenden Chinezen... voor het geweld op de vlucht geslagen. Ze willen de grens met China over. Peking heeft Burma opgeroepen de stabiliteit in de regio te handhaven. Het weer: geregeld zonnelk enkele buien vooral in het noorden. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Dit was het Nationaal. Vanuit het hart van Flevoland. Dit is Radio 90.3 FM. know the feeling we're trying to forget, if only for a while, cause I'll be Babe, I love you. Ooh, ooh, babe. Oh, een beetje zoetsappig. Stix met Babe uit 1980. Ja, en dan weer verder met de orde van de dag. Namelijk... Het tweede uur van Rondje Lilliestad. Dat klopt. Waarom hebben we een informatiemuziekje erachter? Ik heb geen flauw idee... Ja, nou ja, goed. Ja, nou is het wel erg kaal. Ja, we zochten eigenlijk naar dit dan. Ja, precies. Ha, ga je gang. Nou, goed. het Tweede uur dus zijn we begonnen van rondje, Lelystad. We gaan het uh, straks hebben over uh, wat we allemaal zo'n beetje kunnen gaan doen. Uh, uh, Kevin, hij zei het al eerder, heeft een uh, zeer interessant interview daarover uh, straks al meteen meer. Uh, Patrick is inmiddels onderweg. Ja, Patrick is onderweg. Uh, we hopen eigenlijk stiekem op een primeur, want uh, het regende een klein beetje. En dus wilde die graag een paraplu. <grijg> maar uh, rukwinden, mensen. Jaha. Dus ja, Dus als je dan op de fiets met een paraplu. We hopen op uh, lollige situaties, eigenlijk. <grijg> maar goed, um, zoiets. Uh, die gaat straks vanaf het mesfestival nog uh, leuk interviewen. Uh, theaternieuws, zei ik dat net al. Co nee, vast niet. Koffiedist. Co Janice Joplin. Nu zit de te vol. We zitten super vol. Laten we maar snel beginnen. Doen we met muziek. Beyoncé met Ego. Let's go back to the chase song. Sommige vrouwen waren. Maar me, mijzelf. denk like dat ik. voor een speciale purpose was. No, yeah. wat is meer special dan je, je me. To call into work cause you the boss For real, want you to show me how you feel I consider myself lucky that's a big deal Why? Well, you got the key to my heart But you ain't gon' need it I'd rather you open up my body And show me secrets you didn't know Was inside, no need for me to lie It's too big, it's too wide It's too strong, it won't fit It's too much, it's too tough He can back it up He got a big ego Such a huge ego I love his big ego It's too much He walk like this Cause he can back it up Usually I'm humble Right now I don't choose You can leave with me Or you could have the blues Some call it arrogant I call it confident You decide when you find out What I'm working with Damn. I know My eyes, boy, you would like to see kind of something like me. me. It's too Radio Lelystad. Radio Lelystad. In my way. Kien, ja, dat zeggen ze in, uh, in de zuidelijke Nederlander in plaats van bingo. Kien.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 Um, we geven een totaal verkeerd beeld in de financiële verantwoording naar de burgers. Een totaal verkeerd beeld van wat de gemeente werkelijkheid heeft overgehouden of tekortgekomen is. En ook een totaal verkeerd beeld van de financiële positie van de gemeente. En uh, dat hakt er nogal in. Zo dus ook uh, bij Lelystad. Ja, want als wij over onze eigen beurs hebben en we, we schatten dat fout in... En dan hebben we het over enkele tientjes. Maar nee, welke bedragen gaat het bij die gemeentes? Nou, in ieder geval bij Lelystad gaat het om miljoenen... En, uh,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 Uh, burgers hebben er niet zoveel belangstelling voor... maar die denken van, daar zitten toch mijn, mijn volksvertegenwoordigers... degene op wie ik, bij wie ik het hokje heb rood gemaakt, die zitten om mijn belangen daar te behartigen. Wel, nee, al vanaf... Ja, vanaf, te, niet, ja. vanaf 2001 stuur ik al brieven naar de gemeenteraad dat jullie jaarrekeningen zijn fout... en jullie hebben dus totaal geen inzicht in waar je werkelijk financieel staat... en waar het geld is gebleven...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 Die stond er ook bij de jaarrekeningen van Aholt en van Enron en van Wildkom en nog al die andere boekhoudfraudegevallen maar op. Dus dat zegt helemaal niks. En daarna reageerde geen enkel gemeenteraad, of uh, de gemeenteraad reageerde niet met van uh, wat is hier nou aan de hand? Ja, ja. want dan zouden ze mensen een onderzoek moeten volgen. Natuurlijk. Dus, ja, maar gaan we spot eens uh, twee jaar geleden kijken, 2006...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 En dan leven we in een financiële crisis. Een economische crisis, laat ik me steeds uh, vertellen. Uh, ik denk dat menige burger dat geld heel goed uh, kan gebruiken. Ja, ja een, een klein bedrag. Het het is, het is, het is 0,6 miljoen, een klein bedrag. Maar het gaat over 600.000 euro. Daar zou menig kinderspeeltuintje binnen de gemeente Lelystad... een aardige opknapbeurt van kunnen krijgen. Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Nou.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 www.leoverhoef.nl Dat vindt menig een verbijstigend nieuws over mijn aangifte bij justitie. Justitie die flikkert al mijn aangifte meteen de prullenbak in. Want daar willen ze zich helemaal niet mee bezighouden. Ja, het vervolgen van een bedrijf. Aal bestuurt oh, daar zijn ze meteen als de kippen bij. Maar als het gaat over uh, eigen glederen, nee hoor, ja. grote bocht eromheen. Ministers weten ervan, Tweede Kamerleden weten ervan, die vluchten weg voor het onderwerp. Ja, het is een precair onderwerp. <laughs> Precies, hè. Nee, in, goed. De, in de politiek, ons kent ons en iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd. En burgers, de politici ja. hebben grote minachting voor burgers, grote minachting voor belastingbetalers. Dus die houden ze op afstand. En als er één belastingbetaler is, zoals ik dan. En je zegt van, er klopt allemaal helemaal niks van wat jullie vertellen. dan kun je nog voor, uh, voor gek en verdwazen worden uitgemaakt. Oh, er was een burgemeester in het land. Bijvoorbeeld de burgemeester van Buurman Almere. En Driepleo vroeger is hartstikke gek. Komt er roepen. Niemand die zei van, die borden trek je terug. Wel, nee. Nou, en dat is toch uh, een belediging. Daar, daar zou u op zich ook al aangifte van kunnen doen. Denk. Ja, nou, dan tijdens van de zaak. Van de dat, dat zijn dingen, en, en dat is wel uh, leuk om daarbij te vertellen. De burgemeester van Almere heeft familie in bouwbedrijven. Die weet heel goed uh, wat wel kan en wat niet kan qua bouwvergunningen. En die laat ja, een, een precies, put ja, ja, onder de ja, ja, huis slaan ja, ja. die 6-7 meter te diep is. Begrijpt u?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 Prima, prima, prima. Doei. Ja, succes gedaan. Radio Lelystad, 90.3 FM. Hi, it's crawling. I'm sorry Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself In a local across the water. 1974 en 1975 gegrote heert van Niels Sedaka met laughter in the rain. Ja. En dus gaan we even naar het natuurpark. Want daar regent het ook wel eens. Slecht bruggetje. Uh, aanstaande zaterdag organiseert het Flevolandschap een avondexcursie door Natuurpark Lelystad. De gids laat u die avond kennis maken met de wonderlijke wereld van de schemering. Hij vraagt uw aandacht voor de dieren die na het ondergaan van de zon de omgeving tot hun eigendom maken. U kunt bevers zien zwemmen in hun zoektocht naar voedsel. En de vleermuizen en edelherten komen ook uit hun schuilplaatsen als de rust over het park valt. De excursie begint zaterdag om half acht bij het bezoekerscentrum, dat is aan de Vlotgrasweg nummer 11. Volwassenen betalen 3,50 euro, vijftig. voor kinderen tot en met 12 jaar is het 2,50 euro vijftig. en begunstigers mogen gratis mee. Meer informatie is te vinden op www.flevolandschap.nl. En we blijven er nog even, want water, ruimte. Rust. Vanaf het water ziet alles er anders uit. En als u dat niet gelooft, dan kunt u volgende week zondag het zelf ervaren. U kunt die dag namelijk meedoen aan een bijzondere vaar- en wandelexcursie door Natuurpark Lelystad. De gids neemt u mee op pad om de dieren van het Natuurpark te ontmoeten. Zo gaat u op visite bij de aalscholvers en de zwanen. Uh, u vaart langs een verscholen beverburgt. En daarna legt de boot midden in het park aan en wandelt u langs water, herten, elanden, edelherten, ooievaars en otters. De excursie begint 6 september om 2 uur s middags bij het bezoekerscentrum. Ja, aan de Vlotgrasweg 11 dus. Begunstigers betalen 5 euro en niet begunstigers 7,50 euro. De boot wordt doorgaans alleen gebruikt voor privé-excursies... dus het is echt een unieke kans om mee te gaan. Aanmelden is daarom ook zeker nodig. Dat kan via 0320... 286130 en ook hierover staat meer informatie op www.flevolandschap.nl. De koffieartiest van deze week. En deze week is dat Janis Joplin en wij draaien Call on Me als okay. tweede nummer. 40-47. Okay. Let's go. Take <laughs> Lucky. Van Flevoland, 90.3 FM, Radio Leristad. Decent and incentives to keep me at it I'm starting to feel just a little abused, Like a coffee machine in an outfit uh. So I'm gonna go somewhere closer To get me a lover and tell you about it Shakura, She-Wolf. En uh, ja, een beetje dansachtige toeren tegenwoordig, maar... Even heel anders, ja. Ja, heel veel anders. Goed. Ja, ook wat anders. Het theaternieuws. <laughs> uh, nationale opera Timisoara met Carmen, dat is inderdaad heel wat anders. Die is er dinsdag 17 november om kwart over acht... Dit emotionele verhaal gaat over de hartstochtelijke liefde... van de naïeve officier Don José... en de verleidelijke zigeunerin Carmen... die ongebreidelde vrijheid verkiest boven een serieuze relatie. De meeslepende muziek neemt u mee naar Spanje... waar u tegen de achtergrond van een opwindend stierengevecht... een gruwelijke passionel plaatsvindt. Kaarten voor deze indrukwekkende opera kosten 35 euro per stuk. Help Ons is er ook, van Geen Familie, woensdag 18 november om half negen. Volgens de theaterdirectie komt Geen Familie met een ijzersterke mix... van mooie liedjes, goede grappen en verrassende scènes. Help Ons is een spetterend en geëngageerd programma... over alle manieren van hulp bieden via de media. Herkenbaar, ontroerend, maar bovenal hilarisch. En kritisch, want het is immers in om iets voor de medemens in nood te doen... Geen familie won in 2005 het Amsterdams Kleinkunstfestival. en De leden Jeroen Woe en Niels van der Laan zijn ook bekend... van het radioprogramma Spijkers met Koppen. Kaarten voor hun show kosten 14 euro. Frans Bauer in concert komt ook naar ons eigen Agora Theater. Vrijdag 20 november doet hij dat om kwart over acht. Na zijn succesvolle concerten met Marianne Weber in Ahoy... keert Frans dit seizoen weer solo terug naar de theaters... Hij zal u zo'n 2,5 uur meenemen op een muzikale reis langs zijn bekende hits. Volgens de media een visueel aanstekelijke beleving in gloednieuw decor. Frans zorgt samen met zijn vaste begeleidingsorkest, zijn vocals en de dansers van The Dance Company voor een avondlang genieten en gezelligheid. Kaarten voor zijn concert kosten 44,50 euro. En dan als laatste, wie Ali zegt moet B zeggen van al, Ali B. Zaterdag 21 november om kwart over acht. Het leven van de rapper, entertainer, televisiepresentator, wereldverbeteraar, vader en Nederlands meest gevraagde hiphopartiest Ali B. Is in de laatste vijf jaar totaal op zijn kop gezet. In zijn interactieve en muzikale voorstelling die Tupac, Bach, The Godfather, Deepak Chopra, het Marokkaanse Rifgebergte en Monte Carlo weten te verbinden, laat hij zien wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ali neemt geen blad voor de mond, brengt nieuw repertoire en vertelt vrijmoedig en met een flinke dosis humor over zijn leven na de straat. Kaarten hiervoor kosten 19 euro per stuk. Chill. Gingen ze en toen maakten ze een grote nummer in het Kiss I Was Made For Loving You 1979. Ja. Ja, sorry. Ik, ik kon even niet stoppen met lachen. Dat heb je wel, eens hè? Kevin's stoel kraakt zo hard, dat is gewoon niet meer normaal. Uh, Zeggen op het uh, terrein uh, waar morgen het mesfestival gaat plaatsvinden. Staat uh, Patrick en die heeft daar Sanne. Uh, haar hebben we ook al een paar keer in de uitzending gehad daarover. Um, als het goed gaat met dat er niet al te veel wespen om hun hoofd zoomen. dan kunnen we daar ja. ook een interview van gaan verwachten. <lacht> Nou, Didi, ik zal je vertellen. Uh, we zijn eigenlijk een beetje aan het lopen nu over het ontzettend groot veld. Waar morgen, inderdaad, het mesfestival plaats gaat vinden. En uh, we blijven een beetje in beweging zodat de wespen eigenlijk een beetje buiten, de, buiten ons bereik blijven, zeg maar. Dus. Oh, leuk. Okay. Ik heb hier uh, naast mij uh, Sanne, een van de coördinatoren. Zeg ik dat goed zo? Ja, dat klopt. Ja. En uh, vertel eens, het mesfestival festival hoe is dat zo tot stand gekomen? Uh, nou Wij komen allemaal oorspronkelijk uit Lelystad. Mm -hmm. En uh, in onze jeugd vonden wij toch dat er echt helemaal... Uh, hoe zeg ik dat netjes? Niks te doen was hier in Lelystad. Dus toen dachten we een paar jaar geleden... Uh, nou, laten we zelf maar een dance-festival gaan organiseren... waar iedereen gratis naartoe mag. En, en waarom een dance-festival nou? Ja... Eigenlijk is dat uh, waar we zelf uh, vooral van houden. En uh, die uh, kaartjes vinden we zelf uh, altijd te duur. Dus vandaar dat we dachten, we doen het gratis. En uh, ja, er zijn ook veel mensen die van dance houden. Je kan het heel toegankelijk houden, hè? Ja, en uh, ja, dance, ik hou er zelf ook wel erg van. Maar vertel eens wat voor, uh, wat voor optredens komen er allemaal. Vertel eens wat over de line-up. Uh, we hebben Bart Skills, Lauhaus, Mellon, uh, It's Tricky... Uh, Shinago, die draait uh, ja. ook uh, vrij veel hier in de buurt ook. Okay. En we hebben nog... Uh... Future Retro, dat zijn twee jongens die uh, samen draaien. Oké, okay. en uh, ja vorig jaar was er hier ook een mesfestival. Uh, hoe, hoe kijken jullie er eigenlijk op terug? Ja, vorig jaar was echt een, uh, een groot succes, we zijn toen in één keer een stuk gegroeid, en uh, ja we hopen dat we dit jaar weer uh, meer bezoekers krijgen, maar we hebben vorig jaar zoveel enthousiaste reacties gehad, dat uh, we wel verwachten dat die mensen allemaal hun vrienden meenemen Oké, okay. en, en hoe, van hoe laat tot hoe laat is dat morgen? Morgen is het van um, 1 uur tot 11 uur s avonds. Mm -hmm. en om één uur trappen we gelijk goed af, uh, want uh, uh, de wethouder van Kunst en Cultuur, de heer Fakkeldij... die gaat optreden als uh, DJ. Als DJ? Ja, die gaat samen met uh, DJ Mousie, die de eerste set uh, draait gaat hij uh, de eerste plaat draaien om het uh, festival te openen. Dus uh, ik, ik stel voor dat iedereen komt kijken hoe hij dat doet. Ja, ik, ik zie mij nu de heer Job Vakkeldijf voor me, maar dan zie ik daar niet echt een dj door. Nou, je, je weet het nooit. Hè, verborgen talenten. Het, verborgen talenten, inderdaad. Misschien wordt het nog heel wild. Je weet het nooit. Oké. Okay. En uh, ja, vertel eens even nog een keer, waar is het? Hoe moeten de mensen op het terrein komen? Uh, het is naast de middelbare school de Rietlanden. Er is een heel groot veld. Uh, vanaf het uh, station staat uh, allerlei bewegwijzingen. En uh, ja, als je met de fiets komt, gewoon naar de rietlanden toe fietsen en dan zie je het vanzelf. En we horen steeds uh, Rietlanden, Rietlanden, maar uh, de, de groep uh, mensen die dit organiseren, zijn die ook van de Rietlanden of? Uh... Nee, nee, nee, nee. Het zijn allemaal studenten. Er zijn studenten van de kunstacademie die decor maken. En uh, ja, wat vrijwilligers die al werken, maar uh, die dit uh, gewoon uit passie erbij doen. En uh, niemand van de Rietlanden, nee. Oké, okay, want je, je zegt steeds Rietlanden, dus ik dacht van nou ja, Rietlanden, ook het veldje naast Rietlanden, ik van nou, dat, dat kan niet missen. Ja, nee, nee. Misschien kunnen we nog een factuurtje sturen naar de Rietlanden voor hoe vaak ik hun naam heb genoemd, maar, ja, het is het herkenningspunt, want dit veld heeft oorspronkelijk geen naam, dus uh, vandaar. Nou, morgen dus het mesfestival, dat is volgens mij de tweede editie, hè? Uh, de derde. De derde, uh, ja, Ja, en op www.mesfestival met de M van Maria en dubbel S um, kunnen mensen meer informatie vinden. Oké, okay, dus van 1 tot 11 uur s'avonds morgen uh, de derde editie van het mesfestival uh, naast de Rietlanden op het veldje. Yes. Het is een ontzettend groot veld. Het is een enorm festivalterrein. Okay. Mag ik je hartstikke bedanken, Sanne? En uh, ja, ik ga morgen ook even kijken, natuurlijk. En ik wens jullie heel veel plezier morgen met het Misfestival. Dankjewel, en ik zie je morgen. Oké, okay. doen we. Ik zou zeggen, um, terug naar de studio, naar Didi. Nou, leuk. Veel plezier met lopen, hè? Ja, en de wespen zijn al weg. Regent het nog goed? Rusthard hard morgen naar het MESFestival komen. Regent het nog goed, hè? Nee, het is helemaal droog. Het zonnetje komt heerlijk door. Jullie weten zelf, ik ging met een parapluutje weg... en die paraplu sloeg om van de wind. Dus dat was echt een homo paraplu, zeg maar. Ja. Nee, maar Ik vroeg me af, anders dan kom ik morgen in de Zwembroek. Dan kunnen we een partijtje modder worstelen dat soort dingen. Of? Oh, dat kan ik misschien nog even vragen. Wat, wat voor activiteiten gaan jullie verder? Uh, alles behalve het mixen en zo ja. doen. Uh, we hebben ballonnenartists die van de ballonnen allerlei hele hippe dingen kunnen vouwen. Uh, we hebben gravity artists die heel groot uh, gravity kunstwerk gaan maken. We hebben robots rondlopen en we hebben candy girls die snoepjes uitdelen. Dus het wordt gewoon helemaal leuk. Ik vind het kort: robots die rondlopen. Ja, we hebben robots. Ja. Dus, uh, maar, maar wat voor robots? Wat doen ze? Uh, ja, connecten. Want dat is eigenlijk het thema van het festival. Dus uh, mensen verbinden met elkaar. Via, via Bluetooth of, of hoe gaat het ze werk? Nee, omdat ze gewoon omdat we zo leuk zijn. Oké. Okay, nou, Sanne, hartstikke dankjewel. En uh, ja, nu toch echt terug naar Didi. Want Didi staat zitten te trappelen volgens mij, toch? Radio Lelystad, 90.3 oh, FM. ik ben eruit. Oh. Ik hoor nu muziek dat het goed is. Maar volgens mij komt Didi nog terug, hoor. Hè? Huh? Ja? Hallo? I'm sitting here Waiting for this moment to end <laughs> Waiting for the phone to ring <laughs> Cause it's is in When he left me I started to worry Radio Ladystad. Dit is Radio Ladystad. Kijk voor meer informatie op www.radioladystad.nl. They ask me how I knew my true love was true. Cats in your eyes. En de voor Sabrina Stark met Foolish. Daarmee, ja, ook het tweede uur is dan voorbij. En dus gaan we op naar het derde en laatste uur van deze aflevering van Rondje Lelystad. Daarin gaan we het onder andere hebben over wat er in de bioscoop gaat draaien deze week. En volgende week. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Um, ja, wat we allemaal uh, kunnen gaan doen nog. Uh, ja, ik dacht dat we nog interviews gingen hebben. Maar uh, Patrick houdt het voor gezien. Want het begint net heel hard te regenen buiten. En hij is het zat. Dus hij komt straks uh, gewoon weer gezellig terug naar de studio. Uh, het weerbericht komt nog voorbij. En de koffiehard. Janis Joplin. En uh, natuurlijk als laatste ook nog mijn column. Ja, niet te vergeten. Nee. Ja, uh, dan nog een stukje muziek. Mike and the Mechanics met The Living Years... Voor de komende 2,5 minuten...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 Vertrouwde programma's zoals Muziekwijzer, de Boom Talk Show, Moondance, Rondje Ladystad en Spoor 55 behouden uiteraard een prominente plek in de programmering van Radio Ladystad. De compleet vernieuwde programmering van Radio Ladystad hoor je vanaf maandag 31 augustus hier op 90.3 FM. Kijk voor meer informatie en het nieuwe uitzendschema op radioladystad.nl.